Nieuws van 9 uur. Joboot met het NOS-journaal. In Singapore hebben de presidenten van China en Taiwan elkaar voor het eerst in de geschiedenis de hand geschud. Niet eerder was er een ontmoeting op het hoogste niveau tussen beide landen, sinds Taiwan zich in 1949 afscheidde van de Communistische Volksrepubliek. China erkent Taiwan niet als zelfstandig land. De beide presidenten onderstreepten het belang van een vreedzame dialoog. Zo'n 600 journalisten waren getuigen van de historische ontmoeting in Singapore.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 Voormalig interim-directeur Groenhoff van de vastgoedtakt van SNS Bank heeft aangifte gedaan tegen SNS Reaal. Hij beschuldigt de bank ervan dat hij zijn afkoopsom van 7,5 ton op verkeerde gronden terug eist, meldt NRC Handelsblad. Groenhoff kreeg het bedrag mee bij zijn vertrek eind 2012. Volgens hem kan de bank de afkoopsom alleen terug eisen als de zaak binnen een half jaar voor de rechter komt. En dat is niet gebeurd.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 Zandwoord heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. het. in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak leeft bij ZFM. Uh, ik schrok wel even toen ik het eerste plaatje zag. Tweede gedeelte in het radioprogramma. Toe door Cinema Club en het heet Welcome er... Back. Ja, dus Welcome Back. Undercover Martijn hier in de zaterdagmorgen en het is 7 november. Even kijken, altijd even wat gebeuren. Wat gebeurt op deze datum allemaal? Nou, brand los, jongen. Ja, wat ik heel grappig vond was dat in 1978 Ajax een uh... Afscheidswedstrijd organiseren voor jou een oh, Ja, dat weet ik nog wel. Die dus dachten, ja. nou laten we het tegen Bayern München. Want ja, dat is wel een mooie club natuurlijk. Ja, ja, ja, die Alleen ja, dan, dan heb je een afscheidswedstrijd. Ja. En dan verlies je met 8-0. Dat is toch wel een beetje spijtig. Echt, is, ja, dat is zo lullig ook gehad. En laten we winnen ook. En weet je wat hij kreeg trouwens voor afscheid? Ik heb geen idee. Een kleurentelevisie. Dat kan ik me zo goed herinneren. Dacht ik, oh, hij krijgt al een kleurentelevisie. Oh. Was dat uh, 1978? Was dat, uh... nee, ja, hij kreeg geen kleurentelevisie. En uh, wat ga je met die kleurentelevisie? Oh, ik heb op mijn werkkamer, heb ik gewoon plekjes, zei hij. Grappig. De werkkamer, op zijn werkkamer had Ja, natuurlijk, alleen, had ja natuurlijk, alleen, natuurlijk. Overal heeft die kleuren televisie, ja. man. Grote ja. schermen, weet je wel. Zou hij inmiddels wel flat screen hebben? Weet Ach, het niet. Zeker wel. Ja, wel. Maar we, we voelen het met hem mee, hè. We het met hem mee. Afgelopen week kwam hij natuurlijk in het nieuws. We dachten eerst met alles dat hij dood was. Want overal kwamen de spandoeken. Strekte Jan Cruijff. Of uh, Jan Cruijff. Ter nagedachtenis zo kwam het er bijna over. Maar nee, nee... Uh, hij heeft een ziekte. Had hij een kanker of zo? Loonkanker. Geloof? Loonkanker, ja. Dat is vrij Terwijl hij al 25 jaar gestopt is. Ja. ja. ja. Maar ja anders ja. was hij al lang dood geweest. Want zo is er eigenlijk het ook gewoon. Zo He? moet je het ook nog eens even zien. Ja. Heel, ja, Precies. heel Oké. Okay. Uh, ja, wat is er nog meer gebeurd? Op 7 november. Ik zag hier dat Franklin Delano Roosevelt wordt voor een vierde termijn als president van de Verenigde Staten gekozen. En dat is dus wel een unicum in de Amerikaanse geschiedenis. Want tegenwoordig mogen ze maar twee termijnen volgens mij. Ja. Dat was in 1944. En het is gewoon uh, grappig, uh, de vader van mijn zoon... die heeft dit als naam, Franklin Delano... en die is van uh, 45. Dus hij is verdoemd, de president. Okay. Ja, en als we dan toch in de, uh, de, de president, Amerikaanse president zitten... in 2012 wordt de democraat Barack Obama. Barack Obama, oh wacht, als is die, ja. ah, die... die man die kan zo goed spreken ook, hè. Ik believe we dit seize samen kunnen zien. En hij zet Amerika ook even neer in bepaalde toespraken. Dit is een mooi voorbeeld daarvan. The idee dat als je hard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 krijg je ik, toch altijd weer een beetje kippenvel van in dit, hè? Ik, ik, ik, zit van de I've a Dream. Ja, bijna wel. Daar lijkt het wel een ja, beetje dat op. Ja, daar lijkt het sprekend op. Ja, ik, heb, ik heb een, uh, een nummer wat ik vaak als opening in mijn mixer gebruik. Ja? En daarin zegt hij dit dus ook helemaal. Dus oh, ik ken de hele tekst. Ja, van je het Je, het het ja, dan, ja. Ja. Denk, wow. je gewoon mee te praten. Ik hoor ja. het. Ja. Goed. Ja. Uh, verder, jawel. In 1975 bij een explosie bij DSM in Geleen komen veertien medewerkers om het leven. Dat was vrij, uh, vrij heftig, uh, was het destijds. Uh. Ja.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 En verwonde meer dan 100 mensen. Ja, dat was vrij in heftig in 1975. Ik vind wel of nieuws weer zo moeten doen. Ja. Het klinkt zo meteen echt een heel stuk spannender. Als, ja. Maar ook als heel oud. Ja. Ja. Dat ja. ik denk van, Hé, dat was 1975. Deed hij er toen nog niet, man? Ja, ja blijkbaar. Hè. Ja, ja. Want hij wordt ook gebruikt in de tram hè, naar, naar, naar, naar Amsterdam. Nog steeds? Ja, ja dat is ook ja. zo? geweldig. Nog steeds. Ja. Ja. En uh, ik had ook nog een andere. Een, een zwarte burgemeester van New York in 1989... De eerste zwarte burgemeester van New York wordt gekozen. En dat was David Dinkins. En uh, ja, dat was natuurlijk de opmaat naar uh, het verkiezen van de eerste zwarte president. Ja, oké. Okay. Ja. In 1918 wordt uh, de laatste Shellshock uh, slachtoffer. Dat is een soldaat die uh, in de oorlog heeft uh, gediend. Shellshock heeft hij shell opgelopen. En die wordt gewoon uh, neergeschoten. Om het wegen, wegen de desertie. Ja, dat is vrij dus Hij is uh, vrij ja, ja, die man wist niet meer waar hij was. Nee, en uh, daar, daar, daar kan je heel veel over lezen over Shellshock. Vooral in, uh, nou, in 1800, daar vonden ze het allemaal nog steeds dat je jezelf aanstelde. Want je had lichamelijk had je niks, het was alleen geestelijk. Dus je begon te trillen, je had paniekaanvallen, uh, je zag allerlei dingen. En uiteindelijk uh, ja, werd ze soms ook weer teruggestuurd naar het front ook. Hè? Stel je niet aan, je gaat gewoon weer aan het, aan het vechten. En er waren je daarna, wel boeken erover, maar niet iedereen nam die boek altijd serieus. En uiteindelijk was dus, dus de laatste slachtoffer, die werd, uh, die werd echt doodgeschoten omdat hij dus uh, niet naar het front wilde. Goed, andere leuke dingen nog? Ja, 1908 Ernst Ruud, Rutherford die slaagt erin om de eerste atoom te isoleren. En ik heb me even ingelezen en ik begreep jij ook. Nee. Maar misschien kun jij het beter uitleggen dan ik. Nee. Want ik U, kwam er niet uit. Het is echt uh, taal, ja. maar <laughs> het is wel goed dat je het gedaan hebt, want dat is een weer. Dat ja, dat we is weer, weer verder. Goed, nou straks even de verjaardagen. En onder andere is David Guetta jarig, zie ik net even. Ja. Even kijken hoor. Oh ja, natuurlijk, dus is een erg grappig plaatje dit. Nee, dit plaatje wilde ik. Let eens op man. Evi heet het Turn to the Moon. En klopt. Ruimte is ook nog in, uh, in nieuws. Straks daar meer over. A ticket with a leg of a cricket, and I got a triple Jesus. Cast it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up inside another man's head. Nobody noticed. I was so excited, the senators were fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the Moon. Daar zijn we wel mee bezig, hè, momenteel. Om weer terug te gaan naar de maan, om daar toch weer zijn een, uh, ontdekking uh, te doen. Mars is momenteel volop in het nieuws natuurlijk. Nog steeds een soort wedstrijd, geloof ik, is het niet het Nederlands bedrijf die er mee bezig is om mensen te charteren die een one-way ticket to Mars kunnen winnen. En dat wordt dan allemaal gefilmd en dan langzaam wordt daar een hele nieuwe mensen uh, dinges opgebouwd... Om de zoveel uh, maanden komt er dan weer nieuwe mensen bij. Of over de zoveel, uh, om de zoveel jaar komen er weer nieuwe mensen bij. En uiteindelijk moet daar een hele nieuwe mensheid worden opgebouwd. Mensen worden natuurlijk zwaar gescreend. Dus uiteindelijk kan daar een, go een goed mensengras worden neergezet. Want ik bedoel, alleen hele goede mensen kunnen daar naartoe natuurlijk als overleef je. Die reis al niet. Dus dat wordt een heel goed soort. Oh, ja. Dat ja. evolueert daar heel goed dan. En zou je dan ook, als je, stel dat je onderweg overlijdt, ja? krijg je dan een soort zeemanskracht? Ja, dan moet je eruit gegooid worden. Ja, dat is logisch. dan Er hangt genoeg puin in de ruimte, dus dat kan er makkelijk ah, bij. Het scheelt een mens die... Het uh, zal toch wel erg dus apart we zijn als je op een gegeven moment... jaren later door de ruimte heen vliegt. Op een gegeven moment... Hé, hey, wat je even op mijn voorraam? Even die vegen Oh, die ken ik nog wel. Ja, die was een van de eerste Mars-bemanningen. Uh, ja, die heeft het toen niet overleefd. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardagen. Wie is er jarig vandaag? Billy Graham is jarig. Hij heet officieel William Franklin Billy Graham Jr., hij is geboren in, jawel, op 7 november acht, nee, 1918. Ik wilde het helemaal oh, lang maken. Het jaar van mijn hij vader. Is een, uh, hij is een, uh, een Amerikaans evangelist, predikant en christelijke schrijver... Hij adviseerde verschillende presidents, uh, presidenten. En uh, onder andere is er een verhaal van hem bekend... en dat is wel geinig, dat hij met uh, president Truman overleg had gevoerd. En uh, hij wist ook mensen ook wel te, te motiveren. En uh, had hij met Truman had hij gesproken en toen kwam hij naar buiten. Toen heeft hij heel veel dingen verteld aan de media... En toen was hij Toen zo boos dat hij jarenlang niet met hem heeft gesproken. We ja, dat zijn niet de protocollen, hè. Je praat met mij, maar het blijft binnen de deur. Binnenkamers. Binnen en daar gaan we verder niet over praten. En Billy Graham, hoe klonk je nou elke nou Even een fragmentje. I'm going to ask that we bow our heads in prayer. Every head bowed, and every eye closed. We've already had a wonderful evening. Ja, het is echt een bepaalde manier van praten. En zo begon hij zijn toespraak altijd, hè? Bow our heads and prayer. Ja, geweldig. Ja, dat is inspirerend. Ja, Billy Graham is dus 97 geworden vandaag. Ja, ja 90, dat nagaan. nog steeds leeft ook. Vandaag overleden in 1633 is Cornelis Jacobus Drebbel. Uh, ja. De uitvinder van uh, onder andere de onderzeeboot. Het was een heel aparte houten constructie die verzwaard was zodat hij onder water kon. En dan met roeispanen. Ja, heel bizar. Heel ja. bizar. Ja. Echt heel bizar. En hij is de uitvinder van de eerste microscoop. Ja, heel bizar. Hij woont in Alkmaar. Daar heeft hij het allemaal uh, uh, uh, gerealiseerd. En als, je, zeg maar, als het dan een Kerskoppenstad is, zo noem je dat, Kerskoppenstad... dan hebben ze daar ook echt een onderzeer die er ook in de gracht ligt. Dan kan je echt zien hoe dat werkt. En uh, overal heb je ook een Drebbelcollege, heb je ook een Drebbelstraat. Er is ook een, een beeld van Drebbel. Dus ja, wij Alkmaar zijn wel heel trots op uh, Cornelis Drebbel. Ah, nee. ja, nou, en, terecht. en terecht, ja. Wie vandaag... Uh... Wou je nog door zijn, nou, ik zeg, even, later is hij naar Engeland verhuisd natuurlijk. Want daar is je, daar is je daar verder is ontwikkeld. Ja. Oh, okay. Wie vandaag ook jarig is, is Jaap Stobbe. Dan denk je, wie is dat? Maar ja. dat is een Nederlandse clown en acteur, woonachtig in Amsterdam. Ja. En die had vooral, vooral bijrollen gespeeld. En een van zijn bekendste is natuurlijk wel de plaaggeest bij Basje en, oh, en Adriaan. Oh, bij Basje en Adriaan. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, Dat vond ik zo vervelend ventje. Ja. Oh, dat vond ik echt een enge aflevering. Oh, je bent de plaaggeest of je bent het niet? Dat vond, vond ik vroeger echt een enge aflevering. Ja, dat vond ik een enge aflevering. Was. Hij dook zomaar één keer op ook. Ik heb, ik heb ja, gisteren even terug het... zitten kijken en het was heel drollig. het ja. dus heel... 1978 ook, hè? Ja, ja, ja 1978, goed. Hij hey, is vandaag... <lacht> 79 dus deze jaap stop. Oké, okay, wie is er een meerjarig? De Franse uh, DJ Pierre David Getta. Oh, David Getta, oh, dat is van de, deze plaat. Yes, yes, Klinkt wel vet dit hoor. Is een dit ja, is heel hard uh... draaien. Dit hoor ik regelmatig uh, bij mijn zoon uit zijn uh, kamer komen. Hij heeft 40 top, uh, top 40 hits gehad. 40, top 40. Dat vind ik wel is. weer grappig. Ja, ja. En uh, hij heeft een uh, vermogen bij elkaar ge, gehaald van 30 miljoen. Uh, even ter vergelijking: uh, de uh, Daft Punk, uh, die op nummer 2 staan, hebben ieder 60 miljoen. Huh? En uh, Chesto is dus eentje uh, toch wel de, de grootste met 75 miljoen. Dus dat is wel... Uh, ik, uh, ja. Ik kan toch DJ moeten worden. Ja, dat is wel duidelijk. Vandaag is hij ook jarig. Martin Simink. Hij wordt vandaag 67. De man die eigenlijk tennisser was. En uiteindelijk is hij trainer geworden. Hij heeft ook wat mensen hier groot gemaakt. Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden. Met het trainen van tennissers. En uiteindelijk is hij natuurlijk ook persoonlijkheid geworden. Hij schrijft de boeken. Hij kan ook heel leuk tekenen. En regelmatig komt hij dan weer op de televisie. En soms zegt hij ook dingen. Bijvoorbeeld in de wereld er door. Heeft hij pas geleden weer opmerkingen gemaakt dat het niet zo netjes was. En even een fragment. Want zijn stem vind ik altijd zo leuk. Die is leuk hier. Zou je me kunnen vertellen, waarom is dit zo vet? Omdat het gewoon gaaf is. Ja. Het is gewoon gaaf, jongen. Martin Simic dus, wordt ja? vandaag 67. Ja, en wie vandaag ook jarig is, maar ja, hij, hij leeft niet meer. Hij is maar 47 jaar geworden. Dat is Albert Camus. En het was dus een Frans filosoof, journalist... en schrijver van romans, essays en toneelstukken. En hij heeft uh, zelfs de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. En het, het was gewoon zijn werk. De stroming was absurdisme. En hij is bekend van... De Vreemdeling uit 1942... en De Pest uit 1947. En hij wordt in het rijtje genoemd... met Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir... als een van de leidende figuren... van het existentialisme. Dat wil ik jullie toch ik even ken niet het helemaal. Onthouden. Zeg maar, je Hij helemaal niks. staat op de boekenlijst. Oké, okay, oké. Okay, Vandaag ja. okay. is ook jarig... Dat 73 wordt ze Jodie Mitchell... Dat en die ken het natuurlijk ook van deze plaat. Oh ja. Oh ja? Zegt me niks. Ja, hij is voor jouw tijd. is dus ja. 1969 oh, wit, hè? Al die van voor mijn tijd. Ik helemaal... Ja, ja, die uh, mensen kunnen ook jarig zijn. Yeah. Ja. Ze was erg... Uh, ze maakt nog steeds uh, gedichten. En ze doet niet zoveel meer muziek. En ze heeft ook in 2004 nog gezegd... Ik stop er allemaal mee! En dan even later kwam er een z'n Dus het is niet altijd helemaal... Maar goed, ze heeft een bepaald soort ziekte, trouwens. Is er, is er oh. Niet ziekte. Ben je, ben je, ben je maar ze cosplay... is ook al wat ouder. Dan, kan ja, dan, dan gebeuren die dingen, hè? Ja, ik zit te kijken wat voor ziekte nog weer. Uh, aan... Nou, ik kan het niet uitspreken Nee. Goed. Ja. Ja, goed. is niet anders. Anders. Iets anders nog. Hebben we nog iets anders? Jawel, jawel. jawel. is nog één iemand jarig natuurlijk niet te vergeten. Jawel. Even kijken. Waar had ik hem nou? Tommy Tire. Tommy Tire? Tommy Tire. Weet je wel? Dat is die van... Woe! Ja, die is van Kiss. Tommy Tire. Is dit Kiss? Nee, is niet Kiss. Oh, je bedoelt... Deze kist bedoel je natuurlijk. Oh. Ja, Tommy Taylor is niet echt de echte originele bezetting. Kist hij speelde gitaar. Hij wordt trouwens 55. En ook deze plaat was gratis. Ja, dit is de ja. bekend, dit is de bekendste plaat, Niet echt, ze hadden natuurlijk metal, maakten ze hardrock metal. Ja. En toen kwam er deze plaat uit, dat was gewoon popmuziek. Ja, maar, ja, maar dat was wel leuk. was heb... lekkere swingen hoor. Dat hebben al die grote uh, metal uh, artiesten, die hebben dan één nummer wat populair is. Ja. En dat is echt zo'n soft, softie nummer. Dat is, dat is met, uh, ja, met dat zoveel zo. artiesten. Daardoor, uh, daardoor mee breken ze door. Uh, ik zit te kijken, wat hij nou... Nee, ik kan niet zo gauw vinden. Waar zit hij nou op? Maakt niet uit. Goed, tot zover de verjaardagen toch? Tot zover. Tot zover de verjaardagen, dames en heren. Uh, volgende week kijken we weer wat er gebeurde op uh, 14 november. Even mijn favoriete plaat. Ik blijf hem elke week draaien dat het een hele grote hit wordt. Nou, weinig kans denk ik. Waves. Van, uh... ja, wist ik wat weer dit. Loha market. Voordat je weet, is op ook al afgelopen, natuurlijk. Ja, het. Bizarre lust en wave. Kom in antwoord zandvoort. Kijk hoe de golven zijn. En genieten. Ja, ik geloof dat ze vandaag niet zo geweldig zijn. Maar... Nee, jij hebt echt altijd meer. Kijk op. Heb je, een, heb je nou al een app, zeg maar. dat je kan kijken hoe de golven in het zandvoort zijn? Heb je daar een app voor? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Overal is een app voor. Overal is een app voor. Dat is toch wel Het probleem is alleen door al die apps. is dat het. waar staat hij? Is er een, ja, een onderwoud aan apps? Ik denk dat er wel redelijke golven zijn. Want het waait toch wel een beetje, dacht ik. Heb je nou ook een gisteren app meer? om overzicht gisteren te houden op meer. je apps? Nee, nou die moeten we toch eens uitvinden. Een app om overzicht te houden op je apps. Dat zou leuk zijn. Nee, kan hem een even overzicht app. Een app. app, ja. ja, ja heb dat, app, app. Dat is Hebben we dus, ge nog gekeken naar de finale van K3? Ja. K3? Nee, ja, ik heb ja, ik, ik er even langs maar... Ja, Ik heb wel even ja. gezien dat het uh, gedaan wordt. En iedereen was natuurlijk wel traan. Want de oude K3 gaat nu natuurlijk met pensioen. Ja. En de Nederlandse. Maar ja, Blond... dat is ook wel hard nodig. Ja, dat was ook nodig. Ja, ik wel nodig. Maar de Nederlandse blondine Klaasje, de Belgische roodhaarige Hanne... en de donkerhare Marten vormen voort aan de nieuwe K3. En uh, de stemmen van de jury en de kijkers stelden allebei voor 50% mee. Nou ja, ik had wel. Hebben, hebben we even een fotootje, want ik ben wel benieuwd. Ja, wil je dit even zien? Oh, dan ga ik ja. het even voor je opzoeken. Of het altijd is voor kinderen. Kom je in godsnaam op een brief over K3 dan? Nou ja, de, ja. we hadden de kijkcijfer net bekeken. Oh, de kijkzijf. ja. Ik, toen woon, had ik, was, zo van, uh... ik was wel geschokt dat gewoon uh, Pauw, wat ik nog regelmatig kijk, wel het niveau wel omlaag gaat. Gisteren was ik ook zat ook je tenen krommen te kijken dat hij een interview had met iemand. Ik dacht, waar gaat het nou over? Ik bedoel, bereid je dan nog met je voor? Maar er zit een heel team zit er de hele dag aan te, aan te knutselen. Maar hij had maar 500.000 kijkers. Terwijl bijvoorbeeld de wereld erdoor heeft een anderhalf miljoen kijkers. Dus dat is toch wel een heel iets anders. Dus, uh, maar goed. Ja, K3, hoeveel kijkers hadden die dan gisteren? Uh, nou, uh, ruim anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Echt de meest drollige nee, programma's hebben de meeste kijkers voor. ook. Hè. De meest drollige programma's. Ik denk van, de meeste mensen kijken ook televisie. als ze gewoon even helemaal uit willen of zo, weet je wel. Niet om, om geïnformeerd te worden. Maar gewoon om uit te gaan. Gewoon. Ik heb duidelijk hard gewerkt de hele dag. We gewoon ja. even nutteloos naar de televisie te kijken. Ja, met programma, uh, programma's die echt iets, iets leren. Sesamstraat bijvoorbeeld, die moet je dan maar opzoeken op je iPad. Ja, en ik en mijn pik ook. Hè? Maar ja. Dat is ook zo'n apart programma. Veel te laat, waardoor de helft het niet ziet. Nee, en dat heel is belangrijk. belangrijk. Ja, nou, voor een heleboel mannen geeft dat wel een fijn gevoel. Ja, het geeft is... gevoel dat geeft me ook een gevoel. Ik denk, nou, oh, ik oh, ben man, niet de enige. Ik ben niet de enige oh. met een heel klein uh, gevalletje. Ja. weet je wel. Je denkt van een pot, verdomme je man, word eens wakker. <laughs> Hou je er niet op mee bezig, weet je wel. Ja, het schijnt ook dat uh, Barre Harry gaat stoppen met slaan. Ja, hè, hè, hè, hè. dat beter werd destijds. Ja. Jongen, dat was wat beter geweest voor die andere man nee, die al een paar klappen nee, weg had. hij stopt met uh, professioneel slaan. Oh, oh, dus dat kan nog zijn dat hij op straat... Ja, ja hoop dat hij die wassenfrustratie frustratie nog een beetje kwijt kan dan. Want als hij niet meer gaat echt boksen, wat gaat hij er dan met uh, doen met al die frustraties? Goed, uh, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja, vanmiddag op. om drie uur staan de goede golven. Oh, Oké, okay. ah, de... ja, Laten we toch een beetje in het Zandvoort uh, blijven We staan vanmiddag om drie uur goeie Straks goeie. nog meer Zandvoortse berichten Allemaal uh, uh, goede berichten schakelen dus om deze kant op te gaan naar het rijden We hebben een mopje muziek Ja, yeah. Color The city of, uh, city of color Dat is Zandvoort Wasted love Zonde die liefde. Ja, laat je het gewoon liggen gewoon. City and color. Niet city of color. Maar dat is Zandvoort natuurlijk Half tien geweest. Straks naar tien u. Goedemorgen goeiemorgen Zandvoort. Waar vandaan is altijd spannend. Zou het daar de studio vandaan komen of Hotel Hoogland? Dat hoor je straks. Na tien uur tijd voor de Zandvoortse berichten. Blijf hangen. Blijf hangen, straks meer. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Het feit dat de zogenaamde wintermaanden parkeren afgelopen zondag van kracht werd, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een behoorlijk aantal parkeerautomaat in Zandvoort was nog niet ingesteld. En je betaalde gewoon nog even 2,20. Wees blij dat je geen 2,50 moet betalen. Er zijn een nieuw tarief voor volgend jaar zomer. Maar uh, dus sommige mensen hebben te veel betaald, dat kan je terugkrijgen. Oh, wat fijn. Dat, dat is, dus ik ga er even informeren. Informeer even bij de gemeente. En uh, ja, sommige automaten zijn verouderd. Dus die moeten vernieuwd worden. En eigenlijk het nieuwe tarief is nu ook gewoon 50 cent per uur. Nou, dat is een mooi tarief. Ja, dat is een mooi. Andere berichten uit Zandvoort zijn. Ja, als we het toch over het verkeer hebben. Uh, het is nog even wennen aan de nieuwe rijrichting van de Grote Krocht. Afgelopen maandag is uh, de grote wens van de ondernemers uh, de, in de Grote Krocht in vervulling gegaan. Op verzoek van de Grote Krocht. Van de ondernemersvereniging Zandvoort is de rijlichting in de drukke winkelstraat uh, omgedraaid. Dan moet men uh, om op de grote krocht te komen vanaf de, het kruispunt, uh, grote krocht. Hoogweg de straat heen rijden. En ja, veel mensen hadden. Nog een aantal mensen hadden nog wel even. Die, die reden eigenlijk nog op automatisch piloot Gewoon de verkeerde kant erin, zeg maar. Ja. Uh, maar niet zoveel als toen, uh, toen de rioleringen werden onderhouden. Toen het ook al was omgedraaid. Ja, ja het is al eerder omgedraaid geweest. Dat hebben ze ook heel kort gedaan. En toen hebben ze het eigenlijk, eigenlijk nooit, nooit goed besproken. Toen hebben ze het weer teruggedraaid. Dus uh, nou goed, hopelijk blijft het nu langer. Ze gaan het pas over twee of drie jaar gaan ze het, uh, evalueren. Hoe het nou verloop is. En grappig is: een ander bericht in de krant. De Zandvoorzitter Johnny, ruim 27 jaar de toonaangever, toonaangever is dat ja. van die thermostaten? Nee, oh, dat is een toonaangever. Nee, dat is een oh, toon. Nee, toonaangever Toon Hermans had altijd een man oh, die het podium op kwam lopen en allerlei dingen aangaf. Teller, zeg ik, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat moest je even de auto halen zogenaamd. Dat was er allemaal ingestudeerd natuurlijk. Maar de man. Maakte wel indruk? Instudeer? want op een gegeven moment maakte hij... Uh... dat nou niet. Ja, oké. Okay. Mocht je die filmpjes nou nog niet gezien hebben, zeg maar. Op uh, een gegeven moment maakte hij ook een paar salto's het podium af. Toen hadden ze... Wat Maar goed, deze man was eigenlijk acrobaat. Hij woont in Zandvoort. Hij wordt regelmatig aangesproken. Ben jij uh, Johnny van Toon? Nee, ik ben uh, Tony uh, van Eil. Eik ben ik. Tony Eik. Eil Elk heet hij trouwens. Elk. Elk. Tony van Elk. Johnny van Elk ben ik. En hij heeft nu een boek uitgebracht... Uh, en uh, dat gaat over zijn leven, hoe hij bij Toon Helmans terecht is gekomen. En hij was toen in de winter, maar hij was eigenlijk gewoon acrobaat in een circus. En hij was in duiventrek regelmatig aan het oefenen op straat, op een trampoline. En daar kwam dus Toon Helmans regelmatig voorbij. En hij vond het wel interessant, kwam een paar keer kijken. Oh, wat wow, grappig. En op een gegeven moment mocht deze, deze Johnny van Elk, mocht ik even met invallen als spot... ...bemanner, dus uh, Toon Hermans eigenlijk uitlichten. De gegeven moment herkennen ze elkaar uh, achter het podium... ...en toen hadden ze van, hé, hey, hey, misschien kunnen we samen iets doen op het podium. En toen zo is het ontstaan het contact, dat heeft dus 27 jaar geduurd. En uiteindelijk uh, stopte Tom Hermans ermee. Hij ging toen voor de ende ging hij werken. En uiteindelijk is hij nog een paar keer gevraagd om terug te komen. Dat deed hij niet, want als Joop de Ende had hij, had hij een ja-woord gezegd. Dus het is een interessant boek. Lees het even, ik ben altijd, ja, ik vind dat altijd grappige geschiedenis van mensen. Goed, Waar andere staat? berichten zijn? Ja, we hebben heel wat berichten over Zandvoort zelf... En in de Corver Sporthal worden, worden dus natuurlijk allemaal mensen opgevangen. En die zijn er dus tot en met maandag 9 november. Het zijn er 140 mannen, vrouwen en kinderen. En ze kwamen aan op dinsdagavond 3 november. En ik begrijp dus, gisteren was, uh, iedere dag is er een update via ons radiostation. En uh, gisteren heb ik ook geluisterd naar wethouder Gert-Jan Bluis. En die zei ook al van, uh, ja, dat er veel activiteiten zijn voor de vluchtelingen. Naast sport en dansen gingen ze gisteren helpen met het schoonmaken van het strand. En ook uh, maken de vluchtelingen nu kennis met uh, de Oerhollandse oer traditie Sinterklaas. En uh, er worden dus op dit moment ook echt chocoladeletters gericht voor de kinderen. En komende zondag is er ook nog een ecumenische viering in de rooms-katholieke kerk, zodat de. Uh, die is uh, toegankelijk uh, voor de katholieken en christenen en de Eritreaanse en Syrische mensen. Dus het wordt, gaat een heel bijzondere dienst worden. Maar uh, zondag is ook ondertussen de intocht van Sinterklaas. Oh ja. dat moeten we niet vergeten hè. Nee, is dat aanstaande zondag? Dat is aanstaande zondag. Is het ja, je vroeg? Zondag al? Hij is niet volgende Hé, Is het niet volgende zondag? Dat is de 15 al. Aanstaande zondag. Aanstaande is zondag. Nee. Ja. Dat is volgende week zondag. volgende week zondag. Je bent oh, in de war. Ja. Ben ik helemaal niet in de war? Ja, je bent in de war. Volgende week ja. zondag. Maar, ik denk dat het is zondag. Maar wat dit weekend wel is. Ja, speciaal voor jullie. Ja. Voor ons. 50 plus. nationaal 50 plus weekend. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. ja. Of verschillende dingen. En morgen uh, Jess in Zandvoort. Het grappige is wel. Ik denk als je nou straks met die asielzoekers gaat vraagt. Gaan protesteren tegen Sinterklaas. Ja. Zal het een leuke indruk geven? Ja, maar we, we zijn er eigenlijk uit, hè? Want we gaan heel oer-Nederland. We gaan ja? gewoon de droppiet introduceren. De droppiet. Ja, jawel, de stroopwalfenpiet ik, ik, en de kaaspiet echt... en de droppiet. Het gaat gaat mij, zijn we er... Ik dacht dat ze eruit waren dat, dat we gewoon dat de negers weghalen. Ja? Die verbannen we uit het Sinterklaas-principe. <laughs> ja. ja? En dat het dus alleen nog maar blanke mensen zijn... Ja? en die dan roet in hun gezicht hebben. Ja, dus echt vegen. Ja, ik ben ik er wel een beetje, om, een beetje om, rustig van. Ik denk, ja, wie krijgen nou we op die boot? Straks zijn weer vluchtelingen op die boot. Dat moeten we niet hebben. Daar hebben we al genoeg van. Nee, dat is Nee, goed. Het zijn dus ja, blanke mensen zijn, met Het wordt, wordt een soort zwervertjes. Dat ja, is ook wel zielig. Ja, nou goed. Tot zover de Zandvoortse berichten, dames en ja, heren. Het is tijd voor de Jolandekeuze. En uh, welk nummertje was het ook weer van zijn van... Ja, ik had gezegd Sade. nummer 13. <gacht> ja, ja, ja de, jij, jij valt er weer helemaal in slaap, de, hè? Nummer 13. Nummer 13 was: CD, de Jolandekeuze, deze week. Oh, even lekker relaxen relaxen doe aan. Oh. Dan ga, neem je geliefde bij. Ik ga wel even een zetten. lijstje maken voor Sinterklaas. Ik heb al een paar dingen die ik graag wil hebben. Okay. Ja, dat gaat goed. Leesbril en zo. Hou je smool Operator, zongen wel het vroeger, maar hebben we die oude plaat. Dat is ook één van die platen natuurlijk. CD, the best of CD. De CD werd mij overhandigd door Jolande en dat was ook haar keuze deze week, dames en heren. Ik net zo saai als gisteren Paul. Jeroen Pauw ik gisteren te kijken en dan zie je op de internetsite... Oh leuk, vanavond komt de Common Lins, weet je, de Common Lins hebben een nieuwe plaat... En dat is wel heel erg leuk om dat even te, te, te horen. En ze hebben ook uh, de week, nemen ze dan door, weet je. En dan hebben ze allerlei foto's of filmpjes en dan mogen ze dan een commentaar leven. Nou, het is echt zo saai. heb je de hele week de tijd om, dat, voor te bereiden. En dan krijg je oude videoclipjes van de Beatles te zien. Nou, niks negatiefs over de Beatles, hoor. Maar hou eens even op met die oude videoclipjes over de Beatles. Hij zijn suf en saai. Ik bedoel, heb je een week lang de tijd om iets voor te bereiden in het programma. En dan maak je dit. Was je voor de Rolling Stones? Voor de Rolling Stones? Was jij voor de Rolling Stones? Nee, helemaal niet. Ik ogen? was voor nee. de Beatles. Maar die clips die hoef oh. je nou niet meer op de televisie te laten zien. Kom op zeg. Maar gisteren was er ook de popprofessor, heet die? Leo Bauhaus. Ja. Die was dan weer... Eh, en die had het weer over dat het eh, liedje van Don't Blame It on the Sunshine... van Michael Jackson... dat hij huh? door een familie Jackson uit, uh, uh, uit Engeland gemaakt was. Oké. Okay. Dat zijn vader dat gejat had en daarmee zijn ze doorgebroken. Oh, die Joe Jackson. de, de echte. Oh, was het. De, echt wel even goede dingen over die man, hè? Kom op, hè? Ah, al even goeie met die Joe Jackson... Ja, had misschien geen muziek moeten maken, maar ja, goed, is die andere Joe Jackson. Dat was ook ja, die vreselijk. was beter. Die was beter, ja. Nou, ik dus heb trouwens echt uh, niet. Goed. Een uh, leuk bericht. Ja. Er is, uh, nou, het was, nou, ja leuk. het was eigenlijk wel ongelooflijk. Het was een vrouw uit Australië die, die had uh, een, uh, een wetformulier voor een paardenrace ingevuld en die had gewonnen. Dus ze was helemaal blij. En ze besloot een foto van zichzelf op Facebook te plaatsen met het winnende wetformulier. Maar de prijs die zij won... met een kwartering van 100 op 1 voor het paard Prince of Penzance... heeft ze niet kunnen innen... want een persoon met toegang tot het Facebook-profiel van de vrouw... ging gewoon met de prijs aan de haal... door de barcode van de foto te gebruiken. Oh. En volgens de winnares is de politie bezig met het achterhalen van de dader. Het radiostation be benadrukt... Ik, ik wil, wij als CFM ook... Ja. Wij benadrukken dat men van deze fout kan leren. En raad mensen ook aan... Laat als je een prijs wint de barcode niet zichtbaar op social media uh, nee. staan, oh, ook, ook, niet dat, ook niet dat uh, vierkante uh, dingetje. Hou je daar je hand voor, maar, maar je mag hem laten zien. En oh, ja. hou je de barcode bedekt. Echt die ene dag gaan we zelf van. Nou gaan we dan toch maken. Ja, ja, het is toch wel is. echt waardeloos als dan, je dat. dat voel hebt. je ook. Echt heel stom, hè? Genaaid voel je? Echt, echt genaaid gewoon. Oh, ja. dat, vind ik, dat vind ik niet zo heel vervelend. Nou ja. Oh, goed. Maar, uh, <laughs> Goed, straks een meer wetenswaardigheden. En onder andere ook straks natuurlijk losers van Weekend. Vind ik echt een leuk plaatje. Ja, het is meestal een beetje zoet. Maar ik vind het wel leuk. Bros, nu eerst. Wolf 11. In de zaterdagmorgen. De lijnen met Hotel Hoogland zijn alweer oké okay bevonden. Dus dat gaat allemaal weer gebeuren straks. Uh, goedemorgen, Zondag daar vandaan. En uh, we lezen allerlei dingen in de krant. Onder andere gaat het nou wel gebeuren in Utrecht of niet? Pegida gaat het ook demonstreren tegen de islamatisering van Nederland. En uh, ja, dat, dat, ja, zelf hebben ze daar natuurlijk al eerder gedemonstreerd. Dat liep toen een beetje uit de hand. En dat kwam vooral omdat ook. Oh, Mensen tegen Pakida dan flink van leer trekken. Ja, en dan escaleert dat. De Politie reageert daar ook niet altijd even goed op. En dus uiteindelijk, uh, ja, dus ging dat een beetje fout. Er wil even lekker rellen ook, denk ik ook hoor. Daar... Nou Ja, goed. Deze dus Edwin, Edwin um, Wagensveld, die woont in Duitsland. Pakida komt voor het grootste deel ook uit Duitsland vandaan. Hè. Daar komt het vandaan. En uiteindelijk uh, is het in Nederland. wordt het ook een beetje groot, maar heel veel Duits uit, uh, aanhang. Omdat ja, daar hebben ze ook heel veel te maken met islamatisering. I, i, Islamatisering. Het, uh, ja, ik het zie zo'n zo angst voor niks. Ja, dat het, denk ik ook. Het, het gaat maar. gewoon niet gebeuren. En, uh, uh. Het, en het grappige is, hij, hij wordt misselijk van al die aantijgingen dat zij extreem rechts zijn, dat ze allemaal naties onder, onder hun hebben. Dat is helemaal niet zo, zegt hij. We zijn gewoon tegen de, de islam, maar isla, ja. te veel ja, islam. De nazi's waren tegen de, tegen de joden, ja. Ja, dus dat, heel, dat is heel iets anders. Daar distanciert zich hij ervan. Ik ben benieuwd of het in Utrecht terug, terug gaat gebeuren. Ze mogen wel demonstreren, maar dan in de buitenwijk, weet ja. je wel. Ergens ja. in een bos. Ja, wat nu ook af en toe wordt gedeeld, en dat vind ik ook wel eng. Uh, dat mensen ook zo zeggen van ja, en dan, uh, wij nemen allemaal bijna geen kinderen meer. of krijgen geen kinderen meer. en uh, zij komen allemaal hier en die krijgen wel zes. Dus over een tijdje ja, is het maar... gewoon zo dat de meerderheid. Ja, ja, ja nee, dat maar, dat, dus nee hey, maar, uh, maar dat. Dus we moeten aanpassen. Ja, maar dat is dus het mooie. Ja? Want daar, ik heb daar dus een, even. Ik ben, dat, die dingen hoorde ik ook. en ja? ik ben daar met verder uitgezoekt. Mensen die lager zijn opgeleid ja. hebben over het algemeen meer kinderen. Ja. Alleen de, uh, de, de mensen die nu hierheen komen zijn allemaal hoog opgeleid. Ja. En die hebben gewoon een geboortecijfer wat ongeveer gelijk ligt met ons geboortecijfer. Ja. Oh, okay. Dus het feit dat er opeens heel veel... natuurlijk, er komen nu meer moslims deze kant op, dat is waar. Nou ja, in Europa zitten we op een... Geloof ik, 3% van de bevolking is moslim. Ja. En die wordt met alle mensen die nu binnenkomt ongeveer 4%. Ja. Nee, nou, hey. ik bedoel, dan Go ben ik op, niet zo, zeg, nee, maar, heel bang voor dat er. Maar kijk ook maar eens hoe, hoe wij vroeger waren met de, met de kerken, de protestanten, katholieken, hoe extreem we waren. Van nou, je haalde ook zeker geen, geen broodje bij de protestantse bakker, weet nee. je wel. Ja. En, en, en nu is dat gewoon ook helemaal weg. Ik hoop wel dat ze meegaan, want heel vaak ja. zitten ze op een eigen eiland en houden ja. ze hun eigen geloof vast. Ja, maar ze gaan wel, de kinderen gaan wel gewoon naar school. Die krijgen ja, gewoon ja. een normale opleiding. Die gaan gewoon werken. En ik denk dat je daardoor gewoon heel anders erin gaat staan. Ja. ik bedoel, kijk naar. Eh, iemand die ik ken, die, die, is, die is homo. En ja? die zit in de. Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Zwarte kouskerk ja. Oh ja. Uh, ja. ja. Die is gewoon letterlijk door zijn hele dorp, door zijn, door zijn familie... alles gewoon verbannen ja? op het feit dat, dat, dat hij homo, homo is. Ja, dat kan ik zien. Ik bedoel, dat soort mensen hebben we ook gewoon onder de... Gewone Nederlanders. Ja, de gewone ja. Nederlanders. Ja, precies. Dus ja. ja, weet je, ik vind... Uiteindelijk moeten we het toch een beetje relativeren. Ja, volgens mij ook wel. En nou, als ik alweer kijk naar die foto's van de Pegida-demonstratie... Van eerder al, dan ja. zie je ook dat het vaak is het persoonlijk. Ze vallen persoonlijk de politieagenten aan. Weet je wel, ze hebben een grote mond tegen de politie. Ze demonstreren niet. Dat. Het is gewoon confronteren, het is gewoon ja. provoceren. Dat en is het op, bijna op, sorry het is maar. niet meer. is gewoon Effe een, een lekker dag, le le le le le le le dagje uit, joh. Ik was net me... met het voetballen ik. Ik heb een rotweek gehad. Ik mag me ook een beetje afregeren. En jij gaat er En ik ben tegen. Tegen wie? Tegen alles. En jij gaat er verboeten. Ik maak me eigenlijk meer zorgen om dat soort mensen dan om die hele islamatisering. Ja, oké. Goed, het plaatje wat ik afgelopen week tegenkwam is Weekend. En dat heet. Namelijk. Nee, die plaat weer helemaal niet gek. Oh, nee. Ik denk van de dolly, dat? Ja, <laughs> van weekend? de dolly, dat weekend van dolly. Dots. Nee, deze. Losers, dat zijn het. Nou zeg. Ja, daar zink je over, sorry. Ja. Nee, ik, nee neem afstand voor wat ik gezegd heb. Goed, dus losers van weekend. Dit. Losers. Leek. Ja, maar dit wordt er ritme, maar ik weet het. En de band heet weekend. De zaterdagmorgen loopt tegen het eind van dit radioprogramma alweer. En uh, ja, precies. Uh... En weet je wat ik wat? straks ga doen? Er is niks aan, man. Er is geen Ja, nou, Jou, dat schijnt dus wel zo te zijn. Er schijnt wel een bom ja. geweest te zijn aan boord van het vliegtuig. Ja, ik en, hoor net ook, Corendon heeft ook, ook al vluchten afgelast. Dus mijn vakantie gaat niet door. Nee, dus je moet iets anders doen. Maar helemaal naar... Uh... Ook naar Marcel Alarm gaat ook niet door. Oké. Okay. Oh. Maar kun je hem omboeken? Kun je ja, hem dan ja, naar Bailey het... of zo voor hetzelfde geld? Nou ja, als dat zou kunnen, dan wil ik dat eventueel wel overwegen. Ja, ik wel heb een gehaald. Prik heb ik al. Oké. Okay. Dus, uh, maar wat ik uh, ook nog wil vertellen, nog even, ja. dat ga ik zo direct even doen. Het is vandaag de Nationale 50-plus dag. Het is het Nationale 50-plus weekend. Ja. Dus ik ga zo even een goodiebek ophalen bij de VVV. Oh. En er zijn... Uh, ik, kan ja, voor e ik kan ook voor de ja, onderwerp jij kan ook mee. En uh, ja, je had het al ja, verteld maar, maar, dat het er was, maar er is van alles. Ik kan nou ook mee, ik ben toch in 50 plus. Ja, je mag gewoon mee. Het, doe het, er gewoon even een spray en doe even je haar een beetje grijs. Nee, ik, ik, ik mag voor het eerst mee. want Voor, nou, het, eerst, voor het eerst ben ik nu 50, ja. oh, maar is het alleen voor de Felisteers. Zandvoorters... of is het ook voor alle 50's van heel Nederland? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het wel in meer, uh, meer uh, steden is. Maar er is dus wel van alles te doen. Want je kan dus wel vanavond gratis naar Copernicus... en uh, ja. een sloppieswandeling... En, met ja, een circuit dan... kan je heen en je kan friet maken en een beach training doen. Hé, hey, dat kunnen jullie. Dat mag ik niet. Ik vind het toch wel een beetje lastig om nu mee te doen. Want ik bedoel, ja. ja. ja dan zit je wel tussen de 50 en zo ook. Pas geleden was ik ook op zo'n zo feest. En dan is het ze echt alleen met die hele oude meuk. En dan denk ik denk, ja, nou voel ik me in één keer wel heel erg oud ook gewoon. Ja, maar dat ben je ook. Nee, dat is niet waar? Ik ontken het! Ik ontken <laughs> okay, het! Je hebt wel een lichaam ja, maar van maar een jongen van. Ja, jullie lichamen zijn hetzelfde. Ja, nou, het nou, nee, even hoor, even ik ben dikker. Ben jij dikker? <laughs> denk je? Ja, oh. ja zeker. Ja, ik denk het wel. Niet zo die erop let. Ja, precies. Niemand. niemand let erop. Zeker als je op de radio bent. Let niemand erop. Nee, dat is Goed. zo fijn van radiomaken. Zijn er nog een paar berichten die je wil ons... Uh, uh, ja, ik doe het snel ja. voor de camera. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, ik heb er wel een, Maar ja, uh, uh, ja oké. Okay. Er is in uh, Amerika, in Grand Haven. Er was er een visser. Die was aan het vissen. En toen had, haalde hij een digitale fotocamera binnen. En het grappige was gewoon... Hij dacht gewoon, nou, ik ga toch even kijken of dat geheugenkaartje werkt. Ja leuk. ja, leuk. Nou, toen zag je op een van de foto's de naam van de apotheek. Nou, toen dacht ik: weet je wat, ik bel gewoon die apotheek even, weet je wel. En toen bleek dus gewoon dat het uh, de kamer van de vriendin van de apotheker was. Die was er twee jaar eerder kwijtgeraakt. Want uh, in de zomer van 2013 was hij dus gewoon in het Michigan-meer gevallen. Dus nou ja, de foto's die deden het allemaal nog. En, uh, uh, en uh, nou ja, de, de eigenaar uh, rest is dolgelukkig. Ah, als dus zie je, dat is je, Het is gewoon leuk, dit soort dingen. Ik vind ik ook altijd, als je iets vindt... Ik vond laatst een keer een portemonnee op straat. En... Uh, en daar zat gewoon van alles in en zo. Ik heb het geld eruit gehaald. En toen heb ik gewoon gekeken. Van, staat hij in de telefoon? Ja, hij staat erin. Ik zeg, nou, ik heb een portonee gevonden. ja, het staat geld, geld, geld erin. Het <laughs> Oh, nee. Maar ik, ik denk ja, en moet je het is aanslaan. ook geplunderd Ja, anders moet je alles doen, nee, nee. Ja, maar ja, nee ik, heb, ja, ik nee. heb wel die meneer gebeld. Ja. Er zat, er en ik, zat ik heb het lekker geld. Ik heb lekker geld, ja. nee hoor. Maar die meneer die was heel blij. En die ja. kwam gelijk kwam gelijk me halen en uh, kreeg nog een flesje wijn ook. Het is toch laat geworden? goed tot goed, ontmoet. En het is gewoon grappig. Ja, ja. het is wel zo, zeg maar. Als je je, je, je portemonnee of zo verliest. Het is wel echt, ik, ik heb het ook een keer gehad. Ja. En dan is het gewoon je, je, je rijbewijs, je, je pinpas. Ja, je, je geld vind je nou niet zo erg, niet eens. Want, nee. want je hebt zo, als ik die passies meer heb, want die moet je allemaal opnieuw aanpakken. Praat aantraden. jezelf goed even jezelf. Je ja, ik even heb het goed. helemaal geen geld eruit gehaald. Ja, okay. nee, nee, nee. Nee. Ik moet zeggen dat ik ooit twintig jaar geleden op een rolmarkt een hele oude nou, camera vond. En in die camera zat een rolletje. En ik oh. was toen nog zelf ontwikkelaar. Dus ik heb dat rolletje zelf ontwikkeld. En eigenlijk was het rolletje echt wel vergeten. Tot een gegeven moment, twee jaar geleden. Toen kwam ik er weer tegen. Toen heb ik zo af laten drukken. Oh. En toen herkende ik... hé, hey, dat is volgens mij uh, Dirk Zorren. En toen heb ik uh, Dirk Zorren gegoogled. Toen kwam ik op een oude... Uh, een site van Dirk Zorren te tegen. En daar kon je al ou oude foto's van Dirk Zorren plaatsen... of vragen over stellen. Dus toen heb ik die foto's Omdat... naar toe gemaild. Dat leuk. En toen bleek dus uiteindelijk dat die vrouw... die dat runde, die internetsite... Dat die foto's van haar zus waren. Mm. Uit een camera. Wat, wat is Dirks Hoorn? Er is een plaatsje. Vlakbij Tuitje Hoorn. oké. Sint maartensbrug ken ik wel. Ja, Tuitje was pas alleen nog het nieuws natuurlijk. de uh, dokter, de huisarts. Oh, ja. ja. Dat was maar er. ik ken ook ja. mensen die er wonen. Dus ja, oké. Okay. Dat zou ook Goed. Nou, ik moet zeggen, dit was Leeft op de radio alweer. Ja. Ja, dat was weer. was, was, we waar het ja, was mij ook. een waar genoegen. Ja, waar genoegen. En uh, weten we al of uh, Hotel Hoogland doorgaat? Ja, het gaat door. Straks om 10 uur. We spelen elkaar volgende week weer. Hoi!